4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De relatie tussen Nederland en Rusland is verder onder druk komen te staan... door de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Moskou. Hij raakte gisteravond lichtgewond toen twee mannen zijn woning binnendrongen. Ze tekenden op een spiegel met lippenstift een hart... met daarbij de letters LGTB, een aanduiding voor homo's en transseksuelen. Minister Timmermans heeft de Russische ambassadeur op het matje geroepen.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 Goedemorgen. U luistert daar nu al wakker op Radio 1. Het ochtendprogramma dat u tussen 4 en 6 op de hoogte brengt... van het nieuws van de dag die net is begonnen. Ja, en het is vandaag 16 oktober. Deze woensdag aandacht voor Chinezen die de Britse economie een boost geven. Je eten delen. We leerden het al in Sesamstraat... maar nu is het ook een businessmodel. En we hebben het over profvoetballers. Sommigen moeten na hun carrière al snel de schuldsanering in. U kunt ook op onze uitzending reageren. Uiteraard, bel dan naar ons gratis telefoonnummer. Dat is 0800 1, 2, 1 of Twitter mee met de hashtag WNL. Ons online volgen kan op Twitter via het WNL-nacht. Het is begonnen bij het tekenen van een muis... en het groeide uit tot een miljardenbedrijf, de Walt Disney Company. Precies vandaag viert dit bedrijf zijn 90ste verjaardag. Floris van Wingeden is de oprichter van de Nederlandse Club, Hij is aandeelhouder van Disneyland Parijs en nog maar 17 jaar jong. Goedemorgen, Floris. Goedemorgen. Ja Gefeliciteerd, ik neem aan dat je een feestje gaat vieren vandaag. Ja, vandaag is wel een hele bijzondere dag uh, onder de Disney-liefhebbers, dus uh, dit gaat niet zomaar voorbij. Nee, wat ga je doen? Uh, nou, we gaan het zo chaufferen met onze fans op Facebook en uh, online. En uh, ja, we gaan wat filmpjes bekijken op uh, YouTube, want mensen die uh, vandaag in het park komen, die gaan natuurlijk mooie filmpjes maken van het park, omdat het vandaag toch wel wat extra wordt gewierd. ja. En, uh, en misschien trekken we nog een keer een, een lekker uh, flesje wijn open. Wat is, uh, wat is die aantrekkingskracht van Disney voor jou? Ik denk dat voor mij en voor heel veel andere mensen... de aantrekkingskracht voor Disney is, is dat um, je wanneer je naar Disney gaat... je echt even af kan sluiten van de rest van de wereld. Uh, Disney kiest er zelf ook voor om in het park, tenminste in Parijs, geen wifi te hebben. Om toch echt... Um, Lekker sociaal bezig te zijn met je familie. En even je zorg te vergeten en weer... Uh, en je echt terug te brengen in een soort sprookjeswereld. Waar alles mogelijk is en je heerlijk, heerlijk tot rust komt. Ja, het is dus een, eigenlijk een, een, een wereld die voor je open gaat... In plaats van dat je, je afsluit voor de wereld. Ja, zo kan je het eigenlijk wel zien, ja. En wat is dan je favoriete Disney karakter? Ehm... Um... Zo, ja. is, dat, is dat Mickey Mouse of is dat de standaard? Nou, eigenlijk wel, hè. Oh. Ja. Ja? ja. Wa waarom? Zijn het de oren? Na um, nou, het hele verhaal wat erachter zit. Het, ja, wat je net al in de intro zei, het is ermee begonnen. En het is uh, tot zoiets moois uitgegroeid. Ja. En eigenlijk is het wel het icoon van het bedrijf. Ja. Wat heeft Disney nou de afgelopen jaar, of 90 jaar betekend voor onze wereld? Ehm um, ik denk dat het heel veel vooral heeft betekend voor de jeugd. Want heel veel kinderen die groeien vooral op met, uh, met Disney. En dat wordt toch vanaf jongs aan toch een, een stukje van je leven. Ja. En uh, ja, je, je ziet hoe die karakters met elkaar omgaan. En op tv zijn er natuurlijk heel veel series die op Disney gebaseerd zijn. En uh, ja, als kind neem je toch... Een beetje de, de dingen um, of de eigenschappen op van um, je favoriete karters die het op tv uh, zelf nadoen. Ja. En um, ja, dat, dat volg je zelf ook een beetje op. Ja, nou, ja, ik weet niet hoe dit met jou zit, Martijn. Maar ik bij mijn, in mijn ouderlijk huis zie ik die kast nog steeds voor me staan. In mijn kamer. Echt, ik denk wel 20, 30 uh, videobanden nog ja. uh, van, van echt. Allerlei Disney Disneyfilms. Ik ben er echt uh, ontzettend mee opgegroeid. is dat Ja, de, de abonnement op de Donald Duck. Kijk, ja. nou, dan ben je ook al heel ja. eind. Ja. Uh, nou, vroeg ik me alleen af, Floris... Uh, naar mijn gevoel uh, wijzigt er wel wat uh, in, in, in het leven van onze jeugd. Namelijk die, die animatieseries die zijn gekomen. Pixar, uh, dat, soort, dat soort films. Uh, ja, die zijn een stuk groter dan, uh, dan dat ze twintig jaar geleden in principe waren. Toen was Disney echt de toonaangevende uh, uh, man op de markt. Uh, hoe zit dat volgens jou? Uh, nou, dat klopt. Tiental jaar geleden is, is uh, Disney gekomen met Pixar en grote films um, gemaakt zoals uh, als Nemo of als Cars. Mm -hmm. En um, ik denk dat het niet zozeer heel veel voor uh, Disney heeft veranderd, want ik vind dat de het echte oude karakter van de films um, is er nog steeds. Ja, dat Ho komt en... nog wel terug. Wat zegt u? Dat komt nog wel terug. Um, ik denk dat het er nog steeds is. Um, het echte karakter van de Disney films zal denk ik nooit echt verdwijnen. Het is wel zo, in sommige films zal het niet heel veel zitten. Um, Disney um, probeert natuurlijk ook uh, steeds meer uh, in te spelen op wat de jeugd nu leuk vindt. En dat um, kan soms uh, anders zijn dan wat Disney eigenlijk um, echt als, als standpunt heeft. Yeah. Um, maar ik vind dat Disney nog steeds een sterkte behoudt in het maken van films. En um, ja, Disney is altijd heel sterk geweest in het maken van haar eigen um, um, uh, filmmuziek. Ja. En dat doen ze nog steeds. Ja. Nou, uh, zeiden we het net al in de intro: jij bent aandeelhouder dat van klopt. Disneyland Parijs. Dat moet je even heel kort uitleggen. Hoe zit dat? Naast aandeelhouder ben je eigenlijk uh, mede-eigenaar van uh, Disney in dit geval. En uh, word je regelmatig op de hoogte gehouden wat er allemaal gaande is in het park. Hm. En um, um, kan je uitgenodigd worden op uh, roundtables of grote events in Disney. Ah, ja. En uh, ja, je, bent eigenlijk een, je wordt ook behandeld als een VIP ah. voor Disney. Dus... Um, ja, en alle aandeelhouders um, hebben meer dan 50% aan percentage van um, het hele eigendom van uh, Disneyland Prijs zelf. Oké, okay, dus uh, op de rode loper door Disneyland Prijs. Uh, ja, dat kun je wel zeggen. Wanneer, uh, hoe, vaak ben je, hoe vaak ben je er al geweest? Uh, ik denk als ik de volgende keer ga, dat ik ongeveer denk ik, 15, 15, ja, 15 keer ben geweest. Dat is, al, dat is nog heel wat. Uh, ja. Binnenkort uh, nog een reisje op de planning? Uh, nou, misschien in uh, 2014 in de zomer. Disney verwacht dan klaar te zijn met de nieuwe attractie: uh, Ratatouille Kitchen Callimachi. Okay. Uh, en dat wordt wel heel iets bijzonders. Ja. Uh, Floris, uh, je hebt ook een kat, volgens mij, of niet? Dat klopt. Ja, ik hoor hem al de hele tijd een beetje zo op de achtergrond mouwen. <laughs> okay. Kijkt hij ook graag naar, naar Disney films? Nou, die kijkt meer naar de binnenkant van zijn ogen. Ja, oh, oké. Okay. Dat, oh, dat, <laughs> dat is dan wat anders. Hey, uh, uh, uh, vandaag dus de negentigste verjaardag uh, uh, van de Walt Disney Company. En uh, met wie konden we het beter vieren dan met jou, Floris. Oprichter van de Nederlandse Disney Fanclub. Aandeelhouder van Disneyland Parijs. En uh, ook nog uh, jong, 17 jaar oud. Floris van Wingerde. dank je wel. En maak er een hele mooie dag van. Gaan we zeker doen. Herman Brood. Ja. Nee, ik denk niet dat hij veel met Disney had. Maar <laughs> uh, wel met muziek. Go so all I need plastic tea, the bucket full of speed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 Never be clever. Herman Brood, is Radio 1, u luistert daar nu al wakker. Brengt de tijd op 13 minuten over vier. En dat is ook zo'n beetje de tijd dat die distributiepunten, waar al die krantenjongens over een uurtje staan, uh, inmiddels de kranten aan het ontvangen zijn. Want die kranten die zijn op weg naar de kiosk. We hebben ze hier ook al uh, liggen. Mm -hmm. uh, Robert, uh, welke krant heb jij voor je? Ja, ik heb uh, de Volkskrant uh, voor me gepakt. En uh, ja, ik denk dat toch wel uh, het nieuws van de komende twee dagen. Uh, begint vandaag, is uh, die, ja, die financiële beschouwingen. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer, klopt. Uh, nou, we weten dat uh, D66, ChristenUnie en SGP... die hebben een handreiking uh, gedaan richting, uh, richting de coalitie. En uh, er is een begrotingsakkoord uh, gesloten afgelopen week. Nou is de grote vraag die de Volkskrant stelt... Uh, of het kabinet een gedoogpartner nu heeft of niet... En dat is eigenlijk wel de vraag die, uh, die toch wel leeft in, in Den Haag. Zowel onder de oppositie als uh, in de coalitie. En uh, er zijn nogal uh, wat, wat uiteenlopende meningen over. Zo zegt uh, Emiel Roemer in, uh, ja, in die Volkskrant. Dat ja, SGP, ChristenUnie, D66 drie gedoogpartijen zijn. Ja. Uh, ik denk dat die drie partijen daar niet helemaal blij mee zijn. Zo zegt ook uh, Adi Slop, ChristenUnie. Uh, die zegt namelijk... er is ook veel buiten gebleven op onderwerpen als... mensenhandel, asielrecht, medische ethiek... en ontwikkelingssamenwerking. Zullen we blijven knokken voor ruimte om de plannen aan te passen. En dat het kabinet is gewaarschuwd. Nou, zou ik zeggen... als zo'n begrotingsakkoord is gesloten... dan denk ik uh, dat je... Jezelf toch wel een soort van gedoogpartner uh, mag noemen. Omdat je in ieder geval committeert aan de begroting voor het komende jaar. Ja, ja en ja. iets wat SP uh, dus echt uh, heeft besloten om, om daar echt totaal niet aan mee te gaan noemen. Die hebben uh, toen de tijd gezegd: we willen niet uh, voor die kruimels uh, aan de slag gaan. We willen echt grote veranderingen toepassen. Uh, is het zo dat, dat deze partij zich toch nu een beetje inlaten met, uh, ja, met het beleid van, van die coalitie? En zodoende toch ook weer wat invloed krijgen. Ja, ja nou, en hier een heel verhaal over in de Volkskrant. Welke krant heb jij voor je? De Spits is dat. Gratis krant Spits. Uh, het verhaal dat u wellicht al heeft meegekregen over treinen... die niet stoppen op uh, grotere treinstations bij vertraging. Uh, wat schrijft uh, Spits? Ook grotere treinstations als Delft en Ermelo... worden incidenteel overgeslagen bij vertraging. Het zijn geluiden van de reizigersorganisatie Rover. En die is daar als vanzelfsprekend niet zo blij mee. Uh, ze ontvangen steeds meer klachten. Uh, over NS-treinen die bij vertraging tussen stations passeren om toch op tijd op die eindbestemming aan te komen. Ja, ik kan me heel goed voorstellen: het, het is het meest frustrerende wat er is als je op een station staat te wachten en dat je trein voorbij raast omdat hij vertraging heeft. Dus dan sta je dus al langer te wachten. Hè? Ja. Nou, ja. ik, ik, ik, vind, ik vind het echt niet kunnen. Nee, en de, of, of je staat te wachten... of je, je, je station... Uh, uh, waar je moet zijn... Uh, raast aan je voorbij... en je moet met een stoptrein weer terug. Dat, uh, ja. dat zijn situaties die voorkomen. Uh, het wordt zelfs uh, op... Uh, Zwolle-Roosendaal, dat het traject, en zo helemaal via Deventer uh, is dat, uh, is het standaardbeleid dat kleine stations worden overgeslagen bij meer dan 10 minuten vertraging, zegt erover ook. Uh, NS erkent de problemen, maar zegt dat het alleen incidenteel gebeurt en uh, alleen buiten de spitsuren wordt er overgegaan tot deze noodmaatregel in overleg met de verkeersleiding. Uh, Rover is het daar dan weer niet mee eens. Die zegt, ja, uh, het, is, het is onduidelijk, uh, uh, ook voor machinisten. Uh, uh, sneltrein bestaat niet meer, alles is een sprinter of een intercity... maar in de praktijk heb je toch ook die sneltrein weer die niet overal stopt. Uh, uh, Tweede Kamerlid Carla Dick-Faber wordt door Spits nog geciteerd. Die heeft uh, uh, staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur... namens de ChristenUnie vragen gesteld over de onthulling van Rover. En zij noemt het voorbijrijden van stations zeer ongewenst. Nou. Moet dus wat gebeuren. Dat is een understatement. Ja, ik heb nog een paar trajecten waar u de klos kunt zijn. Amsterdam uit Geest. traject Amsterdam-Beverwijk-Amersfoort-Utrecht. Daar worden wel stations gemist. En reizigers naar Elst, Arnhem-Zuid, Beeldhoven-Overvecht... Krommenie, Assen, Delft en haarlem Spaarnewouden moeten dan op een ander station uitstappen en terugreizen. En zojuist heb je dus de helft van alle NS-stations van Nederland. Zo, uh, beetje zo klinkt het wel. Nou, volgens mij zijn het er meer. Maar uh, uh, inderdaad, een probleem dat wordt nu aangekaart. En u leest erover in Spits. Dat viel mij op uh, aan de ochtendkranten. En wellicht dat we straks uh, nog even wat andere kanten kunnen slaan. Yes. Iets totaal anders, want na Marco Borsato, Pat Leeuw, Lionel Richie... Diana Ross, Sting, Nick en Simon en vorig jaar Doe Maar... begint vanavond de nieuwe editie van Symfonica in Rosso met... Inderdaad. Wie is dit? Anouk. Ah. Uh, de rockzangeres en songfestival... Je herkent het niet? Jawel. <laughs> van de de, de rockzangeres en songfestival kandidaten van het afgelopen jaar staat drie avonden in de Gelderdoom. Pierre Oortman, hoofdredacteur van Nu.nl Muziek... is er vanavond bij. Goedemorgen, Pierre. Goedemorgen. Heb je er al zin in? Ik heb er heel veel zin in. Ja, was je verrast door de keuze van Anouk... Als, als volgende Symfonica in Rosso Act? Ja, sowieso. Ik denk dat iedereen wel verrast was... door deze keuze, omdat... Uh, Symfonica en Rosso is toch een beetje een soort ja, ding, uh, met alle respect. En dat bedoel ik ook uh, niet verkeerd. Huh? Uh, maar gezien de geschiedenis uh, zijn toch acts die uh, weinig met uh, ja, rock of rock'n'roll überhaupt te maken hebben. Uh, dus het was een hele verrassende wending dat zij dat gaat doen. Ja, want, want pas zijn wel in het format? Nou ja, goed, dat laatst natuurlijk vanavond pas zien of zij daarin past. Ja. Ik, ik denk, uh, zeker gezien de nieuwe plaat, uh, waar toch veel uh, orkestrale nummers op staan... Uh, dat dat uh, best goed kan uitpakken. Nou, en als je, als je er zo aan denkt... Uh, Anouk stond dit jaar ook gewoon nog uh, mee te doen aan het Songfestival. Dus het mm -hmm. lijkt alsof ze een beetje een, een slag aan het maken is. Uh, ik heb Anouk daarover gesproken destijds... Uh, recentelijk zelfs. Uh, ja, ze doet gewoon waar ze zin in heeft en wat ze leuk vindt. En ja. op dit moment is dat het Songfestival. En is dat uh, die best wel zware recente plaat, Set Sing Along Songs. Ja. En uh, Symphonica en Rosso past daar eigenlijk wel bij. Het is heel gek, want die plaat is eigenlijk heftiger... Uh, Emotioneel gezien waar je vanavond verwacht bent en ook. Het is een hele zware plaat eigenlijk. Ja. Uh, terwijl zo'n Songfestival iets heel luch luchtig is. Uh, en Symfonica en uh, Symphonic and Roswell is dat ook, dus dat is dat eigenlijk een heel groot contrast ook weer. Ja, want, want ze heeft inderdaad die zware plaat gaan. Gaan we nou ook veel van die plaat horen dan? Ongeveer de helft begreep ik dat we daarvan gaan horen. Okay. Dus uh, daar zal Beurts ongetwijfeld bij zitten. Uh, en dan nog een aantal andere stukken, maar de andere helft uh, worden wel de hits, verzekerde ze. Ja, ja, dus, dus ook de hits komen voorbij. Ja, uh, uh, uh, yeah, het uh, uh, moet, moet wel mooi worden uh, mm. als ik het me zo voorstel. Ga, ga je alleen vanavond of, uh, of ben je er ook de andere twee keer bij? Nee, <hij> nee, ik ga alleen vanavond. De rest van de week is er ook nog zoiets als Amsterdam Dance Event. En dat verdient ook aandacht. <Andere> de Anouk van twee jaar geleden. Uh, in welk opzicht is die veranderd ten opzichte van nu? Uh, want ja, het is nogal wat, uh, Anouk op Symfonica in Rosan. Ik denk dat... Geen wezenlijk verschil. Ik denk, Anouk is nog steeds hetzelfde als een paar jaar geleden. Uh, en dat is iets wat ik ook in mijn uh, recensie over die plaat destijds schreef. Uh, Anouk uh, is niet gewoon alleen dat uh, schreeuwende roekmeisje... wat ze nog steeds is in de perceptie van heel veel mensen. Uh, dat is iets wat toen heel veel indruk heeft gemaakt. En dat is om de een of andere reden blijven hangen. En uh, heel veel mensen zijn ook een beetje met dat beeld blijven hangen. Terwijl zij gewoon... ...gegroeid is in haar muziek en in wat ze doet. En uh, ik denk, iedere plaat, ieder liedje wat we van haar horen... ...is een stukje van haar persoonlijkheid en van haar uh, creativiteit. En uh, ik denk niet dat zij veranderd is. Ik denk dat ze gewoon uh, meer van zichzelf laat zien. Ja. Uh, uh, nu dus Symfonica en Rosso. We hadden ja. al het Songfestival, we hadden een, een totaal andere plaat. Uh, mm -hmm. wat, wat is de volgende stap voor Anouk? Ja, dat weet dan ook alleen zelf, denk ik. Ja. Wij kunnen niet in dat uh, gekke brein van haar kijken. Maar ik denk dat ze het gewoon leuk vindt om continu mensen te verrassen. En juist als mensen denken van, oh, dat gaat ze nooit doen. Dat ze dan toch zoiets heeft van, oh, ik ga het gewoon lekker doen. Want mensen verwachten niet. Ja, ja zo, zo wordt ze uh, wel een beetje de, de Madonna of de Lady Gaga van de lage landen. <laughs> Ja, ik denk dat ze dat uh, waarschijnlijk wel leuk vinden om te horen, maar ik, ik denk dat ze gewoon doet waar ze zin in heeft en uh, als dat toevallig uh, iets is wat mensen niet verwachten, dan vinden ze dat alleen maar leuk. Pierre, welk nummer ga jij vanavond eigenlijk helemaal uit je dak? Oh god, uh, ik, ik, ja, waarschijnlijk mijn favoriete nummer speelt ze niet. Uh, dat, dat heeft ze al meer, meer gezegd, dat is Margarita Chum, die speelt ze nooit. Uh, maar waar ik wel heel erg naar uit ga kijken is... Nou, ik ben wel benieuwd hoe ze Nobody's wife gaat doen, want dat is een van haar stoerste nummers. En dat met een orkest, dat, uh, ja, dat, dat moet wel weer werk geven. Deze ochtend een voorproefje voor wat er vanavond gaat komen bij Symfonica in Rosso ben met benieuwd. Anouk. Ja? Pierre Ooitman, hoofdmuziek van Nu.nl. Uh, veel plezier vanavond en uh, dankjewel. Ja, dankjewel.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 battle Dus uh, vanavond in het in de Gelderdoom moet ik zeggen, uh, met symfonica in Rosso. En dan nog twee nachten. Nobody's wife is alweer van een tijdje terug. Ja, voetballers in de Britse Premier League, uh, die zijn niet bepaald arm. Dat weten we allemaal wel. Uh... Gemiddeld verdienen ze per week 35.000 euro. En toch, en toch, hè, gaat zo'n 60% van de Britse profs... na hun loopbaan op de fles, blijkt uit onderzoek. Iemand die helemaal in deze materie zit... is Danny Hesp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Contractspelers. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, je zou toch zeggen dat voetballers naast hun dure aankopen... nog genoeg geld moeten overhouden? Nou, goed, dat, dat zou je wel, uh, wel stellen als je dat salaris verdient uh, wekelijks... dat je. Aan het einde van je carrière wel iets over zou kunnen houden. Ja, Alleen, toch? Blijkbaar in Engeland hebben ze daar uh, grote problemen mee. Want wat is, wat is er aan de hand in, in het Verenigd Koninkrijk? Waarom, waarom komen ze niet rond naar hun carrière? Nou goed, dat, dat, dat antwoord weet ik natuurlijk ook niet exact. Alleen het, ik kan me wel voorstellen dat op een gegeven moment, als het einde contract is. en je bent uitgevoetbald... en uh, je hebt niks anders te doen. en je, je woont nog in, uh, in een duur huis en je hebt een dure levensstijl dat het uh, snel dan uh, uh, gaat met het geld dat je hebt. Ja, als voorzitter van de VVCS, uh, de vereniging van contractspelers... Uh, ja, ben je, ben, sta jij natuurlijk in contact met uh, de Nederlandse uh, profs. Uh, kom jij deze problemen tegen in Nederland? Uh, niet zoveel. Uh, we hebben wel eens wat spelers gehad die uh, toch wel goed verdiend hebben... en dan uh, laten we toch in de problemen komen. Maar dat waren de, de uh, uh, beslommeringen. Ja, alleen wie, wie, wie waren alleen, dat dan? Nee, nou, goed, ik ga daar niet... Er lopen ook jongens bij ons in de schuldhulpverlening. Of hebben in het verleden daarin gezeten? Uh, dan, ga ik, dan ga ik niet aan de grote het is het niet, niet zo netjes, nee. Maar, uh, maar goed, kijk, in Nederland hebben wij wel voorzieningen al uh, sinds, uh, sinds heel lang. Waarbij wij uh, uh, uh, zorgen dat spelers na hun carrière ook nog een bepaalde uh, vorm van inkomsten hebben. En wat is dat en, dan? Een soort pensioenregeling? Ja, we hebben een, het CFK in Nederland, het uh, contractfonds uh, KNVB. En uh, daarin sparen de spelers gedurende hun carrière een deel van hun salaris. Um, en dat wordt uh, na hun carrière, als zij aangeven dat ze gaan stoppen... wordt dat uh, uh, over een bepaalde periode in maandelijkse termijnen uitbetaald en zo ondersteun je eigenlijk de speler in de start naar een nieuwe carrière. Nou, jij bent zelf ook jarenlang profvoetballer geweest. Ben jij tegen problemen aangelopen? Ik kan me heel goed voorstellen inderdaad dat je een goed flink salaris hebt... en dat je vervolgens uh, ja, met, met, een met, een, met een stuk minder moet doen. Hoe zat dat bij jou? Nou goed, ik, ik, ik ben gelukkig na mijn carrière gelijk begonnen bij de GVCS. Dus ik had sowieso uh, daarna een salaris. Alleen, ja goed, je maakt toch wel spelers mee waarmee je ook gespeeld hebt... die het, die het lastiger hebben, zeg maar. Die wat minder uh, goed terecht zijn gekomen. En dan hoor je dus inderdaad van alle kanten van... nou uh, gelukkig heb ik het CFK nog... Waardoor ik een bepaalde periode heb om, om rustig te werken naar een, naar een nieuwe carrière. Ja, de, de, maar dan toch, als je, als je kijkt bijvoorbeeld naar zo'n Paul Gascoigne. Die heeft bakken, maar dan ook bakken en bakken met geld verdiend. Die wist dat hij op een gegeven moment niet meer zou voetballen. Dat geld voor voetballen is nou, nou, nou eenmaal zo. Hoe kan het dan toch dat, dat zo iemand nog zo in de problemen komt? Dat is toch, tenminste voor mij als buitenstaander, heel erg raar. Ja, goed, ik denk dat het ook wel te maken heeft, zeker in het geval van CashCoin... dat hij, denk ik, een, een, een flamboyante levensstijl erop naaide. Nogal. En, dus wat dat betreft weinig zal, gespaard zal hebben in die periode. En meer heeft uitgegeven, denk ik, dan aan, aan andere dingen. En ik denk ook dat hij dat wel een bepaalde vorm van uh, advisering is misgelopen. He, iets wat wij, denk ik, in Nederland wel goed doen dat we gewoon spelers wel door uh, uit maken... Dat, het, uh, dat, dat je leven niet stopt als je 35 bent... maar dan juist nog gaat beginnen. En daarnaast heeft Kors, uh, Kersko natuurlijk al... Uh, een lange tijd uh, een drankprobleem gehad... waardoor je denk ik ook daardoor... Uh, uh, ook moeite hebt om, uh, om je levensstijl aan te passen... Aan, uh, aan de inkomsten die je na je carrière hebt. En, uh, hm. Dat hopen wij in Nederland in ieder geval tegen te gaan... door goede advisering te geven. En kijk, de salarissen leggen in Nederland sowieso een stuk lager. Uh, veel lager. En zeker in de League. Dat spelers uh, automatisch gedurende hun carrière al bezig zijn met, uh, met het leven na een voetbalcarrière. Ja. Maar Danny, het zou wel een hele goede marketingtruc denk ik zijn. Zorg ervoor dat, die, uh, dat, die, dat de grote voetballers hier naar Nederland toekomen. Want ja, hier wordt in ieder geval wel aan ze gedacht, ook na hun carrière. Is het geen goede marketingtruc? Uh, dat zou je misschien wel kunnen stellen. Maar goed, kijk, die jongens verdienen zo'n hoog salaris waar wij in Nederland niet aan kunnen tippen. Integendeel. Kijk, uh, alle spelers willen juist uit het buitenland, omdat daar meer verdiend kan worden. Ja. De grote derde voetbalwereld zullen niet snel in de, in de Nederlandse competitie kunnen voetballen. Maar de mensen die hier wel voetballen, die, daar wordt in ieder geval aan gedacht door middel van juiste regelingen. Dus zo moet ik het zien, toch? Ja, en nou goed, er is ook laatst een, een onderzoek uh, naar buiten gekomen waarin blijkt dat Nederland qua voorzieningen en sociale zekerheden het beste land is om, uh, om in te voetballen. En uh, niet, dan niet qua verdiensten misschien, want uh, er wordt meer verdiend in de landen om ons heen. Maar in ieder geval qua zekerheden uh, is Nederland gewoon een heel goed land. En, en dat, is, uh, dat is ook de prijs aan, uh, aan dan het Nederlands voetbal. Ja. Voor zekerheid moet je naar de eredivisie. Dankjewel Danny Hesp, voorzitter van Vereniging van Contractspelers, de VVCS. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Brengt tijd op één minuut over half vijf. U luistert nog steeds en nu al wakker op Radio 1. En zometeen gaan we naar Beijing, want daar wordt het wereldkampioenschap Sudoku gehouden vandaag. Het nieuwsminuutje. Eerst het laatste nieuws. Vera Simons, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het zoveelste incident tussen Rusland en Nederland... tijdens het vriendschapsjaar tussen de landen. In Moskou is namelijk een Nederlandse diplomaat mishandeld... en bij nog steeds wakker reageerde Sjoerd Sjoerdsma van D66 op dit nieuws. Ja, ik moet eerst zeggen, ik ben echt geschokt door het nieuws... dat een Nederlandse diplomaat in Moskou is aangevallen. En wat mij betreft betekent dit dan ook het einde van het Nederlands-Ruslandjaar. Ja, straks bij Nu al wakker meer... In Japan zijn al vier doden gevallen als gevolg van tyfoon Biva. Bij, op het vliegveld zijn honderden vluchten geannuleerd... en duizenden mensen worden geadviseerd te evacueren. In Tokio is geen grote schade aangericht. Volgens de nationale zender NHK zijn op een eiland ten zuiden van de hoofdstad... al zeker vijf huizen vernietigd en worden nog zo'n dertig mensen vermist. De leiders van de Democraten en Republikeinen in de Amerikaanse Senaat... zijn dicht bij een akkoord over de verhoging van het schuldenplafond... Volgens bronnen wordt het wettelijk vastgesteld maximumbedrag... dat de regering mag lenen, verhoogd en komt de shutdown ten einde. De berichten volgen op een chaotische dag van onderhandelingen. Twee republikeinse plannen kregen onvoldoende steun... in het huis van afgeveiligden. En het voetbal, Chili en Ecuador hebben zich geplaatst... voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Uruguay moet volgende maand een playoff tegen Jordanië winnen... om alsnog het WK te halen. Tot zover het Nieuwsminuutje. En dan nog het weer. Stijn van Antwerpen, goedemorgen. Goedemorgen.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 Rechter het weekend blijft het aan de wisselvallige kant. Liggen overdag de temperaturen rond de graad of 15. Het nieuwsminuutje. Dankjewel Stijn van Antwerpen en natuurlijk ook dankjewel Vera Simons voor dat laatste nieuws. De meeste Sudoku-moeders doen rustig een uur over een puzzeltje. Dat kan echter veel sneller en daarom werd er vandaag in het Chinese Beijing het wereldkampioenschap Sudoku gehouden. Ja, Uit alle hoeken en gaten van de wereld zijn de Sudoku-fanatici naar China afgereisd. Ook uit Nederland, want ons land vaardigde vijf deelnemers af. En journaliste Josien Wolthuizen begaf zich tussen de puzzelende menigte. Josien, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik maak sporadisch een, een Sudoku en dat doe ik dan echt helemaal alleen. Uh, maar er is dus blijkbaar een grote wedstrijd in, in, in China geweest, het WK Sudoku. Hoe ziet zo'n wedstrijd er in hemelsnaam uit? Nou ja, dat klopt. Er waren 164 deelnemers en die zaten in een enorm mooie gebouw in de renaissance stijl, ergens buiten, net buiten Beijing. En die zitten dan eigenlijk gewoon in ja, een soort examenopstelling, zitten ze gewoon op een, in een noodtempo uh, stoops te maken. Maar wat, wat moet ik me dan voorstellen? Moet ik dan een, een stadion voorstellen waarin het publiek ze, helemaal uit zijn plaat gaat? Of is het dan echt wel een beetje, ja, een beetje, beetje stil en een beetje saai eigenlijk? Nou, eigenlijk als ik heel eerlijk ben was het wel een beetje stil en saai, want het was gewoon een, uh, ja, een soort conferentiezaal waar uh, normaal niet de vergaderingen worden gehouden, volgens mij door de, de partij. Mm -hmm. uh, ja, en Het is gewoon eigenlijk een soort examenzaal en wij konden daar wel een beetje uh, langs de kant toekijken, maar ja, eigenlijk stelde het ook niet heel veel meer voor. Ja, hoe, hoeveel, hoeveel toeschouwers zijn daar dan bij? Uh, nou, er waren 164 deelnemers en ik denk dat er maximaal uh, vijf waren. En ik denk dat dat vooral echtgenoten waren. <laughs> okay. En er deden dus ook Nederlanders mee? Er deden ook Nederlanders mee, ja dat klopt. Er deden vijf Nederlanders mee. Um, en die waren niet heel goed helaas. Ja, hoe uh, hebben uh, we het hoogste gedaan? Notering was, uh, hoogste notering was uh, 34ste. Oh 34ste, oké. Okay. Nou, dat, dat, dat is in ieder geval mooi. Is dat voor het Nederlandse begrip een beetje goed in Sudoku-wereld? Nee, ik denk het wel. Omdat um, Nederland. Um, het jammere voor, voor, voor Nederlandse Sudoku-fans uh, uh, is eigenlijk dat er geen e NK meer wordt uh, georganiseerd. Okay. Uh, de uitgeverij van uh, spellenboekjes die dat voorheen deed. Uh, die is daarmee gestopt, die zag daar geen brood meer in. Dus um, er is eigenlijk geen Nederlandse uh, voorselectie meer. Waardoor het moeilijk is om echt allerbeste te selecteren. Dus het is eigenlijk een beetje natte vingerwerk. Maar wacht, wacht even, dan, dan, dan komt het dus op neer... dat mocht ik zeggen, nou, ik ben echt vet goed in sudoku's maken... dat ik gewoon had kunnen zeggen, hé, hey, luister, ik, uh, ik ga meedoen in dit WK... en ik ga Nederland uh, vertegenwoordigen. Ja, eigenlijk wel, want uh, Chinese organisatie... Uh, had eigenlijk een soort open inschrijving. Het oh. is dus afhankelijk uh, van de organisatie. Um, andere organiserende landen uh, houden zich wel wat strikter aan voorrondes en selectierondes. Maar bij China was het eigenlijk een, een open inschrijving. Hm. En dan um, deed je mee onder de United Nations, niet onder een land. Ah ja. Wie werd de kampioen? Het was een Chinees. En dat was uh, zeer opvallend. Omdat uh, de Nederlanders uh, wisten mij te vertellen dat zij. Eigenlijk in de acht jaar uh, dat het wereldkampioenschap stoken wordt gehouden. Dat ze nog nooit een Chinees hebben gezien. Ja. Maar uh, eigenlijk was het een beetje met de uh, Olympische Spelen in Beijing in 2008-syndroom. Dat er toen ook ineens bij alle sporten op alle disciplines. Chinezen ineens de beste waren. Ja. Dat gebeurde nu eigenlijk ook een beetje. Waarschijnlijk hebben ze, dachten ze: nou ja, nu organiseren we het zelf. Dan moeten we zelf ook meedoen. Ze deed zelfs een meisje van 13 jaar. Uh, Oh. De EME, meis, een Chinees meisje van 13, wow. werd vierde notabene, die uh, kwam heel ver in de finales. En uiteindelijk ging de finale tussen een uh, Japanner en een Chinees en die werd gewonnen door de Chinees. Hoe kan het ook anders, dat, dat, dat de finale <laughs> tussen Japaner en een Japanner en een Chinees gaat dan ook. Maar die, die, die, die, die Chinezen zijn die dan ook inmiddels hun kinderen aan het trainen voor dit soort kampioenschappen dan? <laughs> Ik heb geen idee, maar er is in ieder geval wel een uh, Beijing Sudoku Association. Dus het is, uh, het is vrij uh, uh, professioneel eigenlijk hier uh, in China nu aan het worden. Oké, okay. uh, tot slot een, een, een raar feitje. Uh, uh, het was voor het eerst dat het WK Sudoku in Azië werd gehouden? Ja, dat, is, dat klopt. Het is wel al uh, een paar keer in Nederland gehouden. Onder andere een keer in, uh, in Papendo. maar nu was het echt de eerste keer in Azië, ja. Tot slot, want dat, dat, dat, dat, ja, dat is een andere. Tot slot, want ik wil nog eigenlijk wel ja, één ding weten. Nog, nog één tot slot. Kun je een beetje rijk worden van het uh, goed kunnen sudokuën? Nou, helemaal niet. Want uh, de Nederlanders bijvoorbeeld moesten gaan zelf hun reis en verblijf uh, betalen. Want er, ja, er zijn. Het gaat erg slecht in de, in de denksportwereld. Uh, eigenlijk wat er net zo met de kranten gebeurt: iedereen doet het gewoon online, sudoku en andere uh, um, denkspellen. Dus ja, het gaat erg slecht in die wereld. En eigenlijk uh, zijn er zeker in Nederland geen, is er geen enkele sponsor die daar brood in ziet. Hmm. En ook de, er was geen prijs voor de winnaar. Ja. Nou, lekker dus. Nou, er valt dus geen droog brood <laughs> te verdienen met uh, Sudoku. Maar mocht u als luisteraar nog een sport willen beoefenen... waar u wereldbekendheid me mee kan verwezenlijken... dan uh, zal ik toch zeggen, schrijf u volgend jaar gewoon in. Probeer het gewoon. Ja. Josien Wolthuizen, uh, jij was er voor ons bij. Bij het WK Sudoku in het Chinese Beijing. Dankjewel. Nou, gaan we dan. Dank je wel. Geen dank gaan we naar een andere grote sport. Niet in China, maar in de Verenigde Staten. Ja Slaat de sportkartering van je krant hier open... en de overwinning van het Nederlands elftal tegen Turkije is groot nieuws. In de Verenigde Staten uh, komt dat nieuws niet bepaald aan. Daar is men op dit moment in de ban van het honkbal. Ja, want de Major League Baseball, de nationale competitie, die nadert namelijk haar ontknoping. En op dit moment wordt er volop gehonkbald. En onze vaste honkbalverslaggever houdt het allemaal in de gaten. Dat is Maarten Koolsloot, de schrijver van het, Holland, uh, van het boek Hollandse Honkbalhelden. Maarten, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik neem aan dat je eigenlijk al de hele nacht wakker bent uh, voor het honkbal. Is het een beetje de moeite waard? Ik ben denk ik een van de weinige mensen die je om half vijf s'nachts stoort. <lacht> als je hem belt, dan moet die uh, hongpel zitten kijken. Het is weer een, uh, een aardige avond. Er zijn nu uh, de playoffs. We zijn inmiddels bij de, de zogenaamde Championship Series. Dus de beste ploegen van zowel de American League als de National League spelen tegen elkaar. Uh, op dit moment nog een wedstrijdje bezig tussen de St. Louis Cardinals en de Los Angeles Dodgers. Mm -hmm. uh, bij de Los Angeles Dodgers uh, speelt vandaag niet, maar staat wel onder contract en zit op de bank. Ken Lee Jansen. Uh, spelen met een Nederlands paspoort. Ah. Uh, en de Cardinals staan op dit moment voor met 4-2. Uh, en zouden daarmee uh, op een 3-1-voorsprong komen in die serie. En één wedstrijd af van de World Series. Maar we zijn de 7-1 nog niet voorbij. Nee. En de andere wedstrijd in de American League. Het kampioenschap voor de American League. Tussen uh, Boston en Detroit. Uh, won Boston vanavond met 1-0. Okay. En staat Boston voor met uh, 2-1. Ja, hoe ver zijn we nu in de competitie? ja, uh, yeah, dus uh, de, de ronde die hierna nog komt zijn de World Series, hè, de kampioenschapsserie. Uh, ja. uh, Dat dus zijn ver. Okay. Dat dus zijn bijna. Dus we zijn echt bezig met de ontknoping van die MLB. Maarten, wat mij altijd opvalt met al die Amerikaanse sporten. De meeste Amerikaanse sporten zoals het voetbal bijvoorbeeld. Dat vind ik een hele leuke sport om naar te kijken. Dat honkbal duurt allemaal zo lang. Het is allemaal wat mij betreft soms een beetje saai. Hoe kan jij je toe dwingen om die hele nacht dan op te blijven? Ja, dat, dat valt niet zo goed uit te leggen. Het is gewoon iets wat, wat me aantrekt in het spel. Het feit dat er ieder moment iets uh, ja, kan gebeuren wat je niet verwacht... Uh, en het is inderdaad soms langzaam, dus uh, op zo'n nacht als nu uh, ja, moet je wel eens uh, even een rondje lopen en wat anders doen. Maar als je het geluid maar aan hebt, dan mis je niks. Uh, ja, de, de onverwachte momenten in de sport, die trekken we aan, tactische. Uh, ja, wanneer haal ja, je de pitch van de heuvel, wanneer niet. Het is een enorm ja, mentaal spel ook. Hè, waar mm -hmm. gooi ik een bal en waar niet, en wat verwacht ik en wat niet. Maar uh, het is zeker niet de snelste sport op aarde. En uh, ja... Uh, het is soms moeilijk te verklaren, maar uh, ik zit hier met plezier naar te kijken. Ja, dat gaat er ook uh, richting een uh, spannende ontkoping. Wat minder plezier uh, was het wellicht afgelopen maandag, want er was wat minder nieuws. Ja, er is een, uh, ja, een paar jaar overleden eentje die ook uh, uh, actief was. Uh, ik moet zeggen dat ik de naam van die man niet eens zo verschrikkelijk goed ken. Maar dat zijn wel dingen die voor, voor grote schok zorgen natuurlijk. Er was nog geen. Uh, 50, als ik me niet vergis. En, uh, dat, dat hoor je natuurlijk niet zo vaak überhaupt, dat iemand dan overlijdt. Maar, Wally Bell uh, was de nou, uh, mansnaam, ja. Naam, ja. ja. Uh, dus dat, dat zorgt wel voor een schok, ja. Uh, je hoort dat niet vaak eigenlijk, dat de dat hondwasscheidsschuld dat er zomaar uh, overlijdt. En, uh, mm. ja. Tot slot, wie is de grote kanshebber voor het winnen van, uh, van, de, van de World Series dit jaar? Ja, het is allemaal ontzettend uh, spannend, hè. De wedstrijden worden uh, uh, op die van vandaag na tussen de Dodgers en de uh, en, en de Cardinals, zoals nu lijkt, allemaal beslist met één run, met één punt. Mm -hmm. Dus het is eigenlijk heel moeilijk te zeggen. Ja, ja ik, ik moet zeggen, Boston is, is een team wat, wat in de playoffs vaak ja, toch iets, iets, iets extra's Heeft een stad en een stadion waar je ja, toch een, extra dynamiek en extra kracht van de, van, van de fans wel krijgt. Uh, pff, ik vind het heel moeilijk te zeggen. Nogmaals, alles wordt beslist met één, één punt verschil. Ze zijn ergens elkaar gewaagd. Maar je wil natuurlijk een beetje een uitspraak van me. Uh, <lacht> Laten we zeggen, Boston. Boston. Boston. Bel me volgende week terug en kijk of ik uh, in de richting zit. Nou, laten we dat dan doen. Uh, we noteren Boston, maar we weten nu dat het in ieder geval heel erg spannend gaat worden... deze laatste weken bij de Major League Baseball. Maarten Koolsloot, bedankt. Uh, de en schuiver... laatste ding, let oh. op, bij Boston speelt ook nog een, een jongen met een Nederlands paspoort... Xander Bogaerts. Die heeft ook al een paar keer gescoord tijdens deze uh, play-offs. Dus die moeten we in de gaten houden. Staat allemaal genoteerd. We spreken je volgende week weer, Maarten. Fijne avond. Zometeen gaan we het hebben over voedsel delen. Wereldvoedseldag is het vandaag en uh, daarom gaan we aandacht besteden aan voedselschaarste. Er is een oplossing en die heet food sharing. Dat naast Silo Green. Dit is it's okay. 13 minuten voor 5 hoorde u Silo Green met It's Oké okay hier op Radio 1. 1 ja. Nu al ja, dat ook. Omroep ja. WNL. Omroep WNL, dat ook. Had je al gezegd dat 13 voor 5 is? Ja, had ik al gezegd. Oké, okay, sorry, dan laat ik die achterwege. Vandaag is het uh, uh, uh, Wereldvoedseldag. Het staat in teken van te weinig eten, dus. Uh, Wereldvoedseldag is opgezet om voedselschaarste onder de aandacht te brengen. Ja, en een mogelijke oplossing voor dit tekort is misschien wel food sharing. Eva van Dijk is bedenker en oprichter van de website foodsharing.nl. En uh, ze zit bij ons in de studio, tenminste in de studio, aan de lijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, foodsharing, dat is letterlijk gezien dus uh, voedsel delen. Uh, ja. Maar wat bedoel jij ermee? Uh, ik uh, bedoel ermee dat we aan de ene kant heel veel huishoudens meer eten in huis hebben dan dat ze uiteindelijk opeten. En aan de andere kant best huishoudens nog wat kunnen gebruiken. Um, en die elkaar moeten vinden. Ja. Ja. Je hebt dus een website gestart, ja. uh, foodsharing.nl. Mm -hmm. uh, hoe, hoe kom je op dat idee? Uh, nou, ik begon eigenlijk in mijn eigen groepje. Vrienden, kennissen. En ja, dan hoor je af en toe van... nou, iemand uh, koopt een uh, grote zak tomaten en gebruikt er maar een paar van. Ja. En uh, nou, zo kun je van alles verzinnen waarvan mensen meer boodschappen doen... dan dat ze uiteindelijk gebruiken. Um, dus toen dachten we van, nou, als we nou... Uh, ...een uh, Facebookgroepje opzetten om elkaar uh, te kunnen vertellen... ...hé, hey, ik heb dit over, wie wil het? Dan uh, kunnen we het verdelen en hoeven we het niet weg te gooien. Ja. Uh, zo is het eigenlijk begonnen. Met een Facebookgroepje bereik je alleen je eigen... ...ja, Cloud. vrienden en bekenden. Ja. Ja. Dus uh, toen is eigenlijk het idee ontstaan om er uh, maar een website van te maken. En hoe, hoe, hoe werkt dat dan precies? Stel, ik heb uh, de twee rode uien, drie tomaten en een halve bak uh, Ben Jerry's over. Nou, die Ben Jerry's mag je aan mij geven. Lekker. <laughs> uh, nee, dan ga je naar uh, foodsharing.nl. Mm -hmm. En dan vul je een kaartje op de website in. Uh, vervolgens, ja, als jij dus naar de website gaat... en je ziet iets op, uh, tussen de aanbod staan dat je kan gebruiken... dan claim je het kaartje. Uh, en dan krijgen jij en de aanbieder elkaars contactgegevens. En dan kun je, elkaar, uh, ja, kun je iets afspreken om elkaar te ontmoeten... en je boodschappen uit te wisselen. En, en hoe weet ik dan dat diegene bij mij in de buurt woont? Uh, nou, op het moment is de website heel erg basis, dus uh, je kan wel op plaats selecteren. Ah. En ja, dan is het wel handig als je een kaartje invult dat je er eventjes bij schrijft van nou ja, in welke wijk of zo. Ja. Maar het zit uh, zeker in de programmering om de website ook te gaan verbeteren. En om dan bijvoorbeeld uh, meer op postcode wat meer in te kunnen zoomen op een, op een wijk. Want je gaat inderdaad natuurlijk niet uh, een uur fietsen om uh, drie eieren op te halen. Nee, nee, nee. Wat mij altijd opvalt is: volgens mij is er ieder jaar wel een, een nieuw initiatief om, uh, ja, om het, om het uh, de overtollige voedsel dat wij eigenlijk weggooien. Mm -hmm. wat, wat ik heb begrepen: 50 kilo per jaar per persoon. Om ja. uh, um, um, um daar iets voor te regelen. Dus iedere keer weer een nieuw initiatief. Waarom uh, gaat foodsharing.nl wel werken? Eh. Uh... Nou, ik wil ook niet zeggen dat andere initiatieven niet werken, hoor. Um, maar ik denk dat er sowieso een heleboel uh, te veranderen valt aan het voedselsysteem. En uh, voor de ene persoon werkt het ene, voor de andere het ander. Mm -hmm. Maar het uh, handige aan foodsharing.nl is vooral dat het puur en alleen een, een medium is... Uh, ...via waar aanbieders en vragers elkaar kunnen vinden. Mm het -hmm. is een beetje zoals uh, marktplaats, maar dan voor je boodschappen. Ja, Jij bent de oprichter van deze website. Uh, ja. Het eten wordt volgens mij, uh, wat ik begreep, gratis gedeeld. Ja. Um, waar haal jij je inkomsten dan vandaan? Nou, niet uit deze website. <laughs> dit, uh, dit, dit is eigenlijk een beetje een, uh, een uit de hand gelopen idee... dat uh, niet alleen in eigen kring bleek te werken, maar ook erbuiten. Maar ik bedoel, jij moet hier toch uh, ook in investeren, in deze website? Ja, ja uh, klopt. En daarnaast werk ik ook gewoon. Oké, okay, dus het is, het is ja. een uit de hand gelopen hobby, mag ik het, mag ik het noemen? Ja, een beetje. <lacht> ja. En, en valt, hier, valt hier van te leven straks misschien in de toekomst? Nou, dat zou heel mooi zijn. Maar um, ja, het is lastig om een verdienmodel uh, voor deze site te verzinnen. Omdat het juist heel erg laagdrempelig moet blijven. mensen makkelijk gewoon... Een overgebleven boodschap aanbieden zonder er geld voor te vragen. Ja. Het is puur en alleen het gaat erom dat het gered wordt van de vuilnisbak en nog gebruikt wordt door mensen die het kunnen gebruiken. Ja, nou het is in ieder geval een nobel initiatief, dat foodsharing. foodsharing.nl is de website, dames en heren. Even ja. van Dijk, uh, oprichter van de website, uh, bedankt. En uh, een fijne wereldvoedseldag. Ja, hetzelfde. Ja, <laughs> en uh, vooral uh, lekker delen, altijd eten. Nou, lekker delen. Wij, ga, wij gaan het straks, uh, wij gaan het straks uh, ons overtollige nachtrandsoen gaan wij delen... Met, ja. uh, met alles en iedereen die dat wil. Maar, maar okay, er, zijn goed, ook, uh, <laughs> er zijn ook nog uh, uh, andere dingen te delen. Er zijn berichten te delen met, uh, met onze premier bijvoorbeeld. Uh, vakantieparken zijn voor veel Nederlanders een leuk weekendje weg... maar voor enkele duizenden mensen is een vakantiepark hun thuis. En dat terwijl er veel bureaucratische problemen zijn... rond permanente bewoning van een vakantiehuisje. Een belangenvereniging Vrij Wonen wil dat er eindelijk... een nette oplossing komt voor dit probleem. En daarom spreekt Madelon van Hartingsveld vandaag... de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uw oproep wordt niet beantwoord. U wordt doorgeschakeld. Dit is de voicemail van Mark Rutte. Graag een berichtje naar de piep. Goedemorgen premier Rutte. Als voorzitter van de Belangenvereniging Vrij Wonen wil ik u graag vragen hoe het mogelijk is dat na 14 jaar soebatten er nog steeds geen oplossing is gevonden voor bewoners van recreatiewoningen. Het onvermogen van de Rijksoverheid om permanente bewoning van recreatiewoningen goed te regelen, staat in schril contrast met de voortvarendheid waarmee diezelfde overheid de huisvesting van arbeidsmigranten probeert te organiseren. Het Rijk moedigt zelfs gemeenten aan om de bestemming van recreatieparken te wijzigen, zodat de arbeidsmigranten daar wel mogen wonen. Welke planologische rechtvaardiging kan worden aangevoerd om de bewoning van recreatiewoningen toe te staan aan arbeidsmigranten, terwijl veelal de vele tienduizenden Nederlandse bewoners het bewonen wordt verboden onder last van torenhoge dwangsommen van vaak tienduizenden euro's? Ik weet zeker dat ook veel juristen met mij reuze benieuwd zijn naar uw antwoord op die vraag. Ik wens u een prettige dag. En oh ja, kijk om half twee eens uit uw raam van het torentje naar het plein. Dan kunt u zien dat het echt om heel veel mensen gaat. Met de groet van Maatlon van Hartingsveld. En zij is van de Belangenvereniging Vrij Wonen. Ja, we hebben microfoons en ze moeten wel even aan. Je bent er stil van. Ja, nee, nee echt waar. Ik wou wel wat zeggen, maar mocht het nog niet. Uh, uh, ze sprak de voicemail in van onze premier Mark Rutte. Uh, kunt u ook best een keer doen als u iets belanghartigends uh, te vertellen heeft? Uh, uh, Twitter ons even met de Hashtag WNL. Dan uh, Chinezen. Chinezen. Ja, want steeds meer Chinese investeerders weten de weg naar Groot-Brittannië te vinden. Ze pompen honderden miljoenen in projecten kriskras door het land... en geven zo een flinke boost aan de economie al daar. Om de relatie tussen China en de Britten verder te verstevigen... is deze week een handelsdelegatie richting het Verre Oosten getrokken. Onze correspondent in Londen is Lisa Jansen. Lisa, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de minister van Financiën uh, maakt logischerwijs deel uit van de handelsdelegatie... maar een andere in het oog springende deelnemer is de Londense burgemeester Boris Johnson. Wat, uh, wat heeft hij daar te zoeken? Nou, hij is gewoon heel, helemaal klaar om, eh, om China als handelspartner in Londen ook helemaal te, te omarmen. Wat je net al zei: um, China is bezig met een uh, opmars als, als het aankomt op um, het doen van investeringen in, in, in het Verenigd Koninkrijk. Um, en hierbij is, uh, vormt uh, Londen natuurlijk een. Uh, een belangrijke... Um, een, belangrijk centrum. een belangrijke bestemming. Precies, um, want uh, uh, Londen is natuurlijk uit, uit, uiteraard... Het, groen, het grote financiële centrum van het Verenigd Koninkrijk. Um, en uh, om, deze, en deze, om deze, posi, deze positie verder um, aan te sterken... Um, uh, Bors, Boris Johnson, uh, is, is Boris Johnson aan het lobbyen... voor uh, meer investeringen in de stad. Um, zo zijn twee van de... De projecten die de afgelopen maanden zijn aangekondigd, een groot... Um uh, het bouwen van een groot zakencentrum uh, in de Londense Docklands. Uh, het oude Londense havengebied. Wat eigenlijk sinds de Tweede Wereldoorlog nogal in verval is geraakt. Ja, um, de Chinese projectontwikkelaar AB AB ABP heeft aangekondigd hier uh, nu dan 1 miljard euro in te gaan investeren. Ja. Um, want zij uh, vinden dat er uh, in Londen nog wel plaats is voor een, uh, voor een derde zakencentrum naast de Londense City. Um, en de welbekende Canary Wharf, uh, waar um, alle grote be bedrijven nu gevestigd zijn, vinden zij um, dat er ook um, plekken is voor een, um, een zakencentrum wat 24 uur open is en zich heel erg richt op, op, op, op China. Ja. Um, dus dat, uh, dat is één van de projecten waar, het, uh, waar Boris zich momenteel op aan het focussen is. Een ander groot onderwerp project wat de afgelopen maanden is aangekondigd is de, bouw van Christ, is de heropbouw van Crystal Palace um, door een Chinese miljardair. Um, hm? Crystal Palace was uh, uh, een groot glazen paleis wat tijdens de Great Exhibition in 1852 uh, een pijler vormde um, in het project, maar helaas is afgebrand in de, in de jaren 30 van de vorige eeuw. Ja. Um, en omdat het feit dat ja, dat, dat dit een hele belangrijke... Um, ja, een, een, een, een icoon is in de Britse geschiedenis. Heeft de Britse regering er, er nooit geld in geïnvesteerd... Nou. om het te heropbouwen. En um, een Chinese miljarder... M miljardair die, die denkt nu van, nou ja, wat de Britten niet doen, dat kan ik. Ja. En die gaat in het midden van Hyde Park eh, op een nieuwe, het, het, het, het grote Crystal Palace neer, neerzetten. L L Lisa, het, li het lijkt bijna alsof de Chinezen eh, Londen aan het, eh, het annexeren zijn. zijn. Zijn de Britten wel blij met de komst van de Chinezen? Uh, absoluut, absoluut. Want uh, net als in Nederland, um, uh, ja, kant de... Uh, Kant de Britse economie, ja, met met, met grote uh, met, gro met grote schulden en richt um, het zich meer uh, op bezuinigingsmaatregelen dan het doen van grote inve mm -hmm. inve inve investeringen. En daarom op dat vlak uh, verwelkomen ze de Chinezen. Want het geld wat zij op dit moment niet hebben uh, om dergelijke grote bouwprojecten aan te gaan, dat, dat, dat hebben de Chinezen wel. Ja, veel van de belangrijkste bouwprojecten die ze in ons land... in Nederland doen, dat zijn toch vooral... volgens mij nog steeds mooie paviljoens... van, van Chinese restaurants. Uh, wanneer gaan die Chinezen onze steden opknappen? Uh, nou, Nederland is uh, momenteel... nog niet zo interessant voor China. Oh. Um, uh, uh, in Binnen de EU... vormt, uh, vormt het Verenigd Koninkrijk... echt, uh, echt hun favoriete be bestemming... bij uitstek. Als je kijkt naar de cijfers... Um, uh, staat het Verenigd koninkrijk op één als investeringsbestemming dus en Frankrijk staat op twee met nog niet met minder dan de helft van, nee. de, van de investeringen die het doet in uh -huh, het Groot-Koninkrijk. Uh -huh. um, wanneer het Nederland aan gaat doen dat uh, is niet bekend, We gaan het uh, uh, afwachten, ik weet Lisa. Zeker dat de dat de dat het gele waar zich onget, on, ongetwijfeld ook snel naar Nederland zal verplaatsen. Lisa Jansen vanuit Londen, hartelijk dank. De Chinezen die komen dus naar Groot-Brittannië. Ja, en dan zit dit eerste uur van Nu Al Wakker er al op. Maar in het volgende uur gaan we aandacht besteden... vooral aan het Amsterdam Dance Event. Dat begint vandaag in Amsterdam. Groot event in uh, ons hoofdstad. Eerst NOS Journaal. Nu Al Wakker. WNL. Nieuws in de nacht.